Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ramp met vlucht MH17 willen dat de rampplek opnieuw wordt onderzocht op achtergebleven menselijke resten, zegt de voorzitter van de stichting Vliegramp MH17. Hij reageert op het bericht dat een journalist een menselijk bot heeft gevonden op de rampplek. De nabestaanden gaan met het OM praten over een mogelijke nieuwe missie in Oekraïne om te voorkomen dat onbekenden nog meer resten van slachtoffers vinden. Een in Afghanistan geboren Nederlander is in Engeland veroordeeld tot levend lang, omdat hij vorig jaar twee politieagenten had aangevallen met een hamer. De Britse rechter heeft bepaald dat de man niet binnen zes jaar vervroegd mag vrijkomen. Hij was eerder al in Nederland veroordeeld voor de moord op de vrouw van wie een hij een huis huurde. Volgens zijn advocaat leidt de man aan een posttraumatische stressstoornis, doordat hij als kind in Afghanistan heeft gezien hoe de Taliban zijn ouders doden. Op nieuwjaarsdag zijn twee vliegtuigen in het luchtruim boven Gent bijna op elkaar gebotst. Een Egyptisch vrachttoestel en een Frans passagierstoestel passeerden elkaar op een afstand van zo'n 1300 meter met een hoogteverschil van 90 meter. Volgens de VRT blijkt uit onderzoek van de Belgische luchtvaartautoriteiten dat het Egyptische toestel niet reageerde op instructies van de luchtverkeersleiding om de vlieghoogte aan te passen.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 Ik jou aan de oevers staan, met z'n tweetjes zijn we doorgegaan. Jij bent alles voorbij, want je maakt me zo blij, Micaela. In mijn hart is alleen maar een plaatsje voor één, Michaela.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 Maak me zo blij, Mikaela. In mijn hart is alleen, maar een plaatje voor één, Mikaela. Iedere dag, iedere uur, is een nieuw avontuur, Mikaela. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds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 tot zijn grootste hits behoorden. Eenzame kerst uit 1976. Een beetje verliefd uit 81. Bloed, zweet en tranen. Ik meen het uit 85. We houden van oranje. Blijf bij mij. En postuum, zeg gelooft in mij uit 2004. Naast brachten minstens 300 verschillende nummers uit... op 36 albums. Exclusieve complicatie albums natuurlijk. dan nou, begaf hij zich koststondig in de gemeentepolitiek. Dat was in 2002. En afgelopen weekend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 Days of say,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 Annalise, afanalise, waarom zou je boos zijn op mij? Annalise, afanalise, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Nou met al die bloemen, doe kom vanavond in zelf voorbij. Dat is veel ervoor. voor mij. Schei uit met die bloemen, kom eens op bezoek. Want anders begin ik een zaak op de hoek. Dan wordt alles anders, begreep je dat? Wordt jouw concurrente in plaats van je schat. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen.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 Volgende dat is voor me.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 get <laughs>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 in de kark in de kark, In de kark in de kark, zee de dominee. Een dominee. Domi, dominee een dominee dominee, en mijn zuster en mijn zuster die niet key, en mijn zuster die niet, key, en, zuster die niet en ze maakte van boet een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zee de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen. And the cards <laughs> and the cards say to the cards and the cards sister me in King, sister in, and In de karrek zet de dominee. In de karrek zet de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die, eet, die, En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, eet, die. En ze maakt je van onder een kastelein. Een kastelein, paardels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zij je takken, zij je In de, de karak, in de karak, In de karak, in de karak, zei de dominee. In de dominee, in de dominee. In dominee, de dominee. In de dominee, in sister dominee. In de dominee, in de dominee. In de dominee, in de dominee. In de in de In de dominee. In de dominee. In de dominee. In de dominee. In de Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij je pak, ik zei je pak, en de toverheks. Ik je pak, ik je pak, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de baboe Kom er binnen, kom er binnen, zij de baboe In de karrek, in de karrek, in de dominee. In de karrek, in de karrek, zei de dominee.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 Bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Samen op de stoel van het stadhuis, ik heb je voor het eerst ontmoet.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 Samen op de stoel. I Daar woonde eens een torero, die al doodde hij was die roos, dat niet deed met echt plezier roos. Daar hij in zijn hart een lid was, van de stieren bescherming was, huilde hij soms hele nachtos, en dan zei zijn vrouwtje zachtos. Oh. je werd last van een dier, oh, oh, oh, oh, yeah. oh wat een kleera die dier, maar af en We hij met tussendozen, de pyjama van zijn rozen. Hij bezwoer toen van zijn leven, om zijn beroep op te geven. Hij had het toch weer zo benauwd, ja. En weer zuste hem zijn vrouwtje, ja. molle kom maar bij rozen. Heb jij weer last van een stuur? Oh, oh, oh, oh, yeah. oh wat een klieren die dieren. Malleven, kom maar bij Rond.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 Bent u daar, hoort u mij, legt niet neer. En in de winter extra dekens voor de kou. Wat verwarming zonder jou, Oh, Ik ben sterker dan je denkt, maar toch nog even zwak wat jou betreft. Ik zag je vriend, hij lijkt me aardig. Ach.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 EN Was sprak sprakke vrouwtje heel voldaan Kom over de brug, kom over de brug Nu is niet van wat benodigd Kom over de brug, niet met nemen maar met geven Kom vreugde in je leven, doe maar Kom over de brug De avond voor de zondag is de buurt bijeen De vrouwen gaan en door de mannen wordt gekaard En telkens als ze een van hen de pot gewonnen heeft Zingt het hele spantel dat hij een rondje geeft. Kom over de brug, kom over de brug. Nu wist niet van dat benauwde. Kom over de brug, niet met nemen maar met geven. Kom vreugde in je leven. toma. kom over de brug. Mijn vriend zat met een meisje op een bank in het plantsoen. Het meisje bleef me praten en hij snapte naar een zoen. Hij dacht als ik niet in gaat ze zo.